Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Arabische Liga is in staat te bestrijden. Dat is besloten tijdens een vergadering in Cairo. De 22 lidstaten van de Liga zegden ook steun toe aan internationale initiatieven om IS te verslaan. Ze noemden de Amerikaanse luchtaanvallen niet expliciet. Maar volgens diplomaten is er wel sprake van een stilzwijgende steunbetuiging. Mensen moeten beter uitkijken aan wie ze hun medisch dossier geven. Die oproep doen patiëntenfederatie NPCF en artsenzondeorganisatie KNMG. Die merken dat uitkeringsinstanties en verzekeraars steeds vaker het dossier bij patiënten opvragen... zodat ze in één klap alle informatie hebben. De NPCF en het KNMG vinden dat ongewenst... en benadrukken dat patiënten daar niet aan mee hoeven te werken. Vijf NAVO-landen ontkennen dat ze van plan zijn wapens te leveren aan Oekraïne. Een adviseur van president Poroshenko zei vanmiddag dat de VS, Frankrijk, Italië, Noorwegen en Polen wapenleveranties hebben toegezegd. Maar die landen ontkennen dat stuk voor stuk. Volgens de adviseur van Poroshenko was er met die landen een akkoord bereikt op de NAVO-top in Wales. Na 126 jaar is de identiteit vastgesteld van de legendarische Britse seriemoordenaar Jack the Ripper. Het was Aaron Kosminski, een Joods-Poolse vluchteling die leed aan paranoïde schizofrenie. Zijn naam is al vaak als verdachte genoemd. Nu blijkt uit DNA-onderzoek dat hij inderdaad de dader was. Genetisch materiaal op een oude sjaal komt overeen met dat van een familielid van hem. De Amerikaanse tennistweling Bob en Mike Bryan... hebben op de US Open het honderdste titel in het dubbelspel gewonnen. Ze wonnen in twee sets van het Spaanse koppel Graniers-Lopez. De Bryans waren al recordhouder in het aantal gewonnen dubbeltitels. Het weer vannacht droog met kans op mistbanken. Minima rond 10 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het Noorden meer bewolking. Het wordt ongeveer 19 graden. De dagen daarna houdt het na zomer weer aan. Dit was het en... Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 ik merkte in de voorbereiding daarvan... dan moet ik op een hele andere manier weer denken... aan die verhalen die voor mij al heel bekend zijn. Om ze dan hoe ik ze aan kinderen vertel. En dan pak ik toch weer... heel sterk dan weer die kern eruit... Van waar het eigenlijk om gaat. Juist ja. omdat je ze op zo'n eenvoudige manier moet vertellen aan die kinderen. Dus ik vond het al heel rijk voor mezelf. Ik deed het voor die kinderen. Ik denk nou... Uh, <laughs> de eerste zegens voor mezelf. Ja. En uh, het is gewoon heel leuk om met kinderen te werken. Ze zijn ook heel puur. En uh, kunnen nog...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 En toen kregen rijden. Nou, geweldig, hè? Ja. Dat is wel heel leuk. Oh, financiën kreeg ik op een bijzondere ja. manier. Hele mm. hele, hele financiën, want het was toch een aardige prijs. Mm. Ook. Ja, en je moest er natuurlijk naartoe vliegen en daar intern nee, nee, nee, wonen nee, nee, waarschijnlijk. Je België, oh, je kwam met de auto, oh, met auto dan, allemaal. Uh, ja. Oh, kijk eens aan. <laughs> wat grappig. Dus je hebt daar, heel, ja, wat heb je daar allemaal geleerd uiteindelijk? Was dat ook zoals je had verwacht?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 Het is meer dat je er helemaal in zit. Dat je een jaar lang ermee bezig bent. Het geeft gewoon een hele andere dimensie. Wat me het meest aansprak, waar ik het meest aan heb gehad, en dat ook voor mijzelf duidelijk is van hé, hey, nou zie ik precies wat ik er aan gehad heb, ja. dat was toen ik werd uitgezonden. Wacht, nou, ben... hey, waar werd je helemaal uitgezonden? Ja. <laughs> dat is interessant. Uh, ja, klopt. Uh, we werden allemaal heel verschillende plekken in uh, Groot-Brittannië uitgezonden. Hm. En ik werd naar Wales uitgezonden.